12 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Omvang gasproductie verrast Groningers. Onrusten in Egyptische stad Port Said na doodvonnissen. En geheime dienst benaderde Dolmatov. Het weer vanuit het westen sneeuw. En die sneeuw kan in het westen tijdelijk overgaan in regen. En er is kans op ijzel. In de kustprovincies wordt het net boven nul. In het oosten blijft het een graadje vriezen. Bij een stevige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vorige ochtend overal regen en eerste kans op ijzel. Later in de ochtend zet de dooi verder in, dan wordt het een graad of vijf. En smiddags wordt het vanuit het westen dan weer droog. <middels> Burgemeester Rodenboog van Loppersum heeft vanochtend gezegd... dat hij niet wist dat de gasproductie in zijn gemeente is verhoogd. Gisteren maakte minister Kamp bekend dat als gevolg daarvan... rekening moet worden gehouden met heftige aardbevingen... met een kracht van vier tot vijf op de schaal van Richter. Betty van Veen van de vereniging Groninger Bodembeweging. Goedemiddag. Goedemiddag. Wist u het dat die gaswinning uh, was verhoogd door de NAM? Nou, officieel weet je dat niet natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, aangezien de bevingen natuurlijk uh, elk jaar uh, toenemen en eigenlijk ook zwaarder worden... Ja, had eigenlijk iedereen wel een beetje kunnen nagaan natuurlijk wat, dat er ondergrond veel meer gebeurt dan uh, eigenlijk naar buiten wordt gebracht. Dus dat was meer een bevestiging van iets wat u al wist eigenlijk? Dat klopt. Ja. Nou heeft de NAM uh, 100 miljoen euro toegezegd ja, als een soort schadevergoeding voor het feit dat die bevingen uh, heftiger worden? Ho hoe tevreden bent u daarmee? Nou, wij zien het eigenlijk als een druppel op de gloeiende praat. Maar 100 miljoen is toch heel veel? Op zichzelf is dat heel veel, maar ik denk dat uh, ons gebied daar niet mee geholpen is. En waarom niet? Nou, Um, kijk, um, de waarde van de, van de huizen uh, uh, is natuurlijk nu eigenlijk helemaal weg. Want wie wil nog in dit gebied wonen? Mm. He, en je kunt de huizen dan wel aardbevingsbestendig uh, maken. Maar ja, we hebben eigenlijk geen idee hoe dat zou moeten. En uh, op dit moment is gewoon de veiligheid van de inwoners is dus nu in gevaar. En heeft u nog wel vertrouwen in de NAM? Uh, wij hebben op dit moment niet zoveel vertrouwen meer in de NAM. Ook de huidige schadeafhandeling verloopt heel erg slecht. Uh -huh. Ja, we krijgen dagelijks van onze leden krijgen we, uh, klachten binnen. Dus uh, ja, we vinden dat er toch echt een onafhankelijke partij moet komen... en die die op de juiste manier gaat afhandelen. D dus een, een andere partij die die schadeafhandeling kan doen? Ja, zelf. Een, een onafhankelijke partij die dat moet gaan doen. Ja, en dat het gewoon op een eerlijke en op een verre manier uh, gaat gebeuren. En wij moeten ook uh, compensatie hebben voor de waardedaling van onze huizen. Mm -hmm. En daar doet het nam nu te weinig aan? Daar wordt helemaal niks aan gedaan nee. op dit moment. Nou komen er vanmiddag uh, kamerleden van de PvdA op bezoek om over de situatie te praten. Wat verwacht u daarvan? Nou, uh, wij verwachten eigenlijk van de politiek dat zij inzien dat de levens van de inwoners op dit moment op het uh, spel komt te staan. Uh -huh. En uh, wij denken van, ja, uh, we zullen hun zo goed mogelijk informeren. Hè, en, uh, maar zij moeten natuurlijk wel de beslissing nemen wat het belangrijkste is. En dat is uh, de, of de economie van Nederland of de levens hier van de inwoners van Groningen. En dat gaat u ze ook zo voorleggen? Dat gaan we zo ook voorleggen vanmiddag, ja. Oké, okay, dank u wel Betty van Veen van de vereniging Groninger Bodembeweging. Uh, aan de lijn hebben we ook een van die Kamerleden. Want er gaan uh, drie PvdA-Kamerleden straks op bezoek in Groningen. Er was al een gepland bezoek, maar dat zal vooral gaan over die gaswinningen. Een van hen is uh, Jan Vos. Goedemiddag. Meneer Vos, goedemiddag. Meneer Vos, PvdA-Kamerlid, hoort u mij? Nee, nou, die is nee, niet aan de lijn gekomen. Proberen we straks. Gaan we verder met het volgende onderwerp. In de Tweede Kamer gaan weer stemmen op voor een algeheel rookverbod in de horeca. Op de meeste plaatsen is roken verboden, maar in kleine cafés wordt het gedoogd. En er lijkt zich nu een kleine kamermeerderheid af te tekenen... die ook het roken in die kleine cafés wil verbieden. Komende maand wordt er opnieuw gediscussieerd over het rookbeleid. Gisteren maakte het kabinet al bekend dat er afschrikwekkende foto's komen op pakjes sigaretten. We gaan toch even weer terug naar het uh, vorige onderwerp... de gaswinning in Groningen. Ik zei net dat er vanmiddag uh, drie PvdA-kamerleden op bezoek gaan daar... om te praten met gedupeerde bewoners. Eén van die PvdA-kamerleden is Jan Vos. Meneer Vos? Goedemiddag. Goedemiddag. Ach, fijn dat u er toch bent. Is dat inderdaad uw plan vandaag? Um, um, uh, praten met die mensen die toch al bezorgd zijn... over dat rapport van gisteren? Ja, dat is, uh, ik ben uh, op dit moment onderweg. Ik ben op dit moment in Groningen. Mm -hmm. uh, onderweg naar, naar de Loppersum uh, vanuit, uh, vanuit de Randstad. Want uh, wat vindt u van dat van die brief van minister Kam van gisteren? Nou, ik vind de zorgen uh, uh, heel terecht die uh -huh. eruit zijn. Je ziet dat de frequentie van de bevingen toeneemt en ook de zwaarte van de aardbevingen neemt toe. Yeah. En dat heeft gewoon eigenlijk één op één te maken met de winning van gas. Uh, dus dat betekent dat het in de toekomst eigenlijk alleen nog maar ernstiger zal worden voor de bewoners. En yeah. uh, wat ik ook heb gezien is dat de nam uh, uh, ja dat er veel klachten zijn over de nam uh -huh. uh, en het, het verzoek om die schadeafhandeling. Uh, ...onafhankelijk te doen van de NAM, dat vind ik dus dan heel terecht verzoek. Te en ik denk ook dat het goed is, want de NAM is gewoon exploitant... ...en die heeft dus, ja, een belang in dat gebied. Ja. Dus dat moeten we denk ik wat op afstand plaatsen. En ik vind ook dat het onderzoek dat minister Kamp nu wil doen... ...dat wil hij door de NAM laten doen, dat vind ik niet zo'n goed idee. Ik vind dat dat uh, moet worden gedaan door een onafhankelijke uh, partij... Uh, ...die dat onafhankelijk kan uh, beoordelen. En ik vind ook de eenzijdige nadruk die gelegd wordt op de, uh, de Nederlandse economie... ...die vind ik niet helemaal terecht. Ja. Uh, dus het gaat om heel veel geld en om een enorm belang voor onze huishoudens. Die huishoudens draaien allemaal op gas uit Groningen. Dus we kunnen dat niet zomaar, die kraan kunnen we niet zomaar dichtdraaien. Nee. Uh, maar aan de andere kant is het ook niet zo eenvoudig als nu voorgesteld wordt, dat we gewoon maar door moeten gaan op het ingeslagen pad. Er we zijn wel degelijk tussenwegen die we kunnen bewandelen om het voor de bewoners wat beter te regelen. Uh, en de Nederlandse economie geen schade toe te brengen. Nou zei de burgemeester. Uh, dus de burgemeester, de burgemeester die zei vanochtend tegen ons... dat er meer gas wordt gewonnen dan hij eigenlijk wist. Hè? Wist u dat? Nee, dat wist ik niet. Ik heb ook meteen de naam gebeld. Maar ik ben niet teruggebeld. En dat versterkt ook weer het beeld dat die mensen daar... toch uh, uh, slecht communiceren. Zowel naar de bewoners uh, als ook naar bijvoorbeeld... een Kamerlid van de Partij van de Arbeid... wat uh, het energie in en zijn portefeuille heeft. Ik, ja. vind niet, ik vind dat niet goed. Oké, okay, U gaat daar vandaag over praten in Groningen. Dank u wel, uh, Jan Vos van de PvdA. Dit is het NOS journaal. Martijn van Beek. In de Egyptische havenstad Port Said zijn rellen uitgebroken. En daarbij zijn er acht mensen om het leven zijn gekomen. Die rellen braken uit nadat een rechter 21 doodvonden ze uitsprak... naar aanleiding van het voetbalgeweld, het geweld in een voetbalstadion... in Port Said vorig jaar. En daarbij kwamen toen 74 mensen om het leven. Contact met VRT-correspondent Rut van der Wallen in Cairo. Um, Rut, wat hoor jij over de situatie in Port Said? Wat er nu aan het gebeuren is, is dat in de havenstad betogers probeerden de gevangenis binnen te komen met stenen en wapens. Nadat ze hoorden dat er 21 doodsvonissen werden uitgeschreven. Mm -hmm. de, de veroordeelden die zaten in die gevangenis en ja. vooral familieleden die probeerden om de gevangenis binnen te komen. Daarbij zijn ondertussen al 11 mensen omgekomen. Oh. Twee daarvan zijn veiligheidspersoneel en de andere zijn gewoon... Um, betogers. Uh, de politie uh, die heeft proberen uh, de betogers weg te dringen met traangas. Ja. Uh, en ondertussen is ook het leger ingezet om de situatie daar onder controle te houden. Maar dat lukt nog niet echt, als ik het zo hoor. Ja, nee, uh, de situatie die, die blijft uh, in, in, in brand staan, laat ik maar zeggen. De mensen blijven betogen en er komen steeds maar meer uh, betogers uh, de straat op. Ja, en dat is allemaal naar aanleiding van de 21 doodvonnissen, Die werden opgelegd na rellen vorig jaar in februari. Wie hebben die doodvonnissen gekregen? Um, ja, ik moet even een beetje achtergrond geven. Op 1 februari vorig jaar waren er twee voetbalploegen... die speelden in Port Said, dus in de havenstad... waar nu de rellen zijn uitgebroken. Yeah. Dat waren El Agli uit Cairo en El Masri uit Port Said zelf. Wat heel vreemd is, is dat na die match... de winnende voetbalploeg, dat was toen El Masri uit Port Said... Mm -hmm. die zijn de verliezers gaan aanvallen. Um, en uh, die verliezers, dat was toen El Agli... Uh, en die hebben een achterban, die heette de Ultras... in de Die Hard uh, Voetbal Fans en die hebben tijdens de revolutie een heel belangrijke rol gespeeld. Die, die waren een beetje de knokploegen van de revolutie. Die gingen ook uh, heel vaak in clash met de politie. Uh, en heel veel mensen, bloggers, opiniemakers... die denken dat wat er gebeurd is in dat stadion vorig jaar op 1 februari een soort afrekening was... Uh, van het leger en de politie tegen die ultras... dus tegen die voetbalfans. Dat dit geen gewoon voetbalgeweld was... maar echt een opgezet bloedbad. Uh, en wat er is gebeurd is dat uh, de mensen die opgepakt zijn... dat zijn... Uh, mensen van de veiligheidsdiensten, een paar directie directieleden van de Mastery voetbalploeg, maar vooral heel veel gewone voetbalfans, die uiteraard ook in dat geweld uh, terecht zijn gekomen. Mm -hmm. um, maar het echte brein achter het bloedpad, uh, dus, dus dat zouden dan leger- en politiemensen zijn, die gaan gewoon vrijuit, die zijn nooit veroordeeld geweest. Uh, dus de 21 mensen die nu de doodstraf hebben gekregen, dat zijn voetbalfans die in dat geweld hebben gezeten, die uiteraard ook mensen dat... echt wel aangevallen hebben en vermoord hebben, maar dat, dat is dat ze niet de verantwoordelijke worden nee. dit uh, voet, uh, ja, bloedpad. En dat wekt natuurlijk de woede op van die betogers uh, in Egypte. Inderdaad, ja. Ja. Dankjewel, ja. Rut van der Wallen in, in Cairo. Ja. De Russische geheime dienst FSB heeft geprobeerd... om activist Alexander Dolmatov te recruteren. Dat meldt NRC Handelsblad op basis van gesprekken... die hij had met de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dolmatov pleegde vorige week zelfmoord in Rotterdam... in een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers... De FSB benaderde hem in 2008 en 2011. Hem werd gevraagd of hij in Europa wilde werken. Het is niet bekend of hij dat heeft gedaan. In 2011 deed Tom Maatof mee aan protesten tegen verkiezingsfraude. Hij zat toen kort vast en week in juni vorig jaar uit naar Nederland. Sport. In Melbourne wordt op dit moment de finale van het vrouwenenkelspel van de Australian Open gespeeld. Die strijd gaat tussen de Chinese Lina en de Wit-Russische Victoria Azarenko. Verslaggever Mark Brasser volgt ons die finale. Mark, die finale duurt al bijna 2,5 uur. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, heel veel uh, blessuren leed, vooral bij Nali. Die is twee keer door haar uh, linker enkel geklapt. De tweede keer sloeg ze zelf met haar hoofd op de baan. Lange blessurebehandelingen voor de Chinezen. En dan is het ook vandaag in Australië nog uh, Australia Day, uh, vuurwerk. Om tien over half twaalf onze tijd, gewoon tien, twaalf minuten vuurwerk boven Melbourne. Oh. Waardoor de partij ook nog heeft stilgelegen. Dus hij is al de drie keer onderbroken. Ja, En daardoor duurt het nu al meer dan 2,5 uur. En hoe staat het nu voor? We zitten in de derde set. Het is 4-2 in het voordeel van uh, Victoria Azarenka. Uh, Ali overduidelijk toch wel invloed. Vooral die tweede blessurebehandeling. Dat ze voor de tweede keer door haar enkel ging. Vanaf dat moment is ze minder gaan spelen. Azarenka beter gaan spelen. Die profiteert daarvan. Dus 4-2 voor de wit Sin. Die lijkt op weg naar titelprolongatie. En Robin Haas en Igor Seisling komen nog in actie voor hun dubbelspelfinale. Tegen de Amerikaanse gebroeders Brian. Hoe laat is dat? Ja, dat is na deze partij. Dat is lastig natuurlijk. Haas en Seisling zullen ongeveer een tijd in hun hoofd hebben gehad. Zo twaalf uur dachten wij allemaal van tevoren. Dan zal die vrouwenfinale wel klaar zijn. Nou, dat wordt dus later. Dan komt er zo meteen ook nog een prijsuitreiking op de baan. Dus ja, eerst moet dit gespeeld worden. Dan nog een prijsuitreiking. En dan komen Haas en Zeisling. Dus daar zullen we nog even op moeten wachten. Oké, okay, dankjewel Mark Brasser. Ja, nog meer tennis. Want Annie van Koot heeft in Melbourne de Australian open... voor rolstoeltennissers gewonnen. Van Koot was in de finale in drie te sterk... voor de Duitse Sabina Ellerbrock. Koot volgt Esther Vergeer op, die ontbrak in Australië. Vergeer heeft een rustpauze ingelast... om na te denken over haar toekomst. Wielrenner Tom de Slachter is de nieuwe leider in de Tour Down Under. Dankzij zijn tweede plaats in de vijfde etappe, de koninginnenrit over 151,5 kilometer, nam Slachter van het Blanco Pro Cycling Team de leiderstrui over van de Brit Geraint Thomas. De zege in de etappe was voor de Australiër Simon Gerrans. De Tour Down Under wordt morgen afgesloten met een criterium over 90 kilometer in de straten van Adelaide. Er dreigt een schorsing voor manager Iwan Spekenbrink... van de Nederlandse wielerploeg Argos Shimano. Hij blijkt op de hoogte te zijn geweest van het dopinggebruik door ploegleider Rudy Kemna, maar Spekenbrink heeft dit verzwegen. En dat is tegen de regels van het mondiale antidopingbureau WADA. Kemna bekende deze week dat hij tijdens een loopbaan EPO gebruikte. Spekenbrink wist dit al in 2008. Voor het verzwijgen van een dopingovertreding... staat een maximale schorsing van twee jaar. Dan gaan we even naar de ANWB, Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Wijnand heeft het verkeer last van, van die aangekondigde gladheid? Ja, dat is wel het geval in het westen en een deel van het midden van het land. Want daar sneeuwt het. Lokaal ja. is het ook glad door bevriezing. Dus dat is zo. Uh, het is nog niet zo dat er ongelukken zijn gebeurd door die gladheid. Mm -hmm. We hadden vanmorgen wel even flinke gladheid in Zeeland op de A58... dus een Goes en Vlissingen, maar dat is inmiddels voorbij... Twee aanrijdingen zijn er nu wel bij Rotterdam, maar dat staat er verder los van. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij het Kleinpolderplein. Vier kilometer verder daar. En op de A20 vanuit Gouda, ook voor knooppunt Kleinpolderplein, drie kilometer. Tot slot de hoofdpunten van het nieuws. De schadevergoeding die de NAM heeft beloofd. Heeft voor schade aan huizen door gaswinning... vinden de bewoners een druppel op de gloeiende plaat. Onderrusten in Egyptische stad Port Said naar doodvonnissen. ze. En de geheime dienst benaderde Dolmatov.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 In kassa, mobiele data op je smartphone. Een vrachtwagenchauffeur uit Vlijmen kreeg daarvoor een rekening van 23.000 euro. Hoe kan dat? En we vergelijken de prijzen van asverstrooien. Die kunnen variëren van 0 tot ongeveer 1000 euro. In Cassa vanavond 5 over 7 bij de Vara op Nederland 1. De Citroën C3 met nieuwe PureTech motor. Maar liefst 25% zuiniger waarmee u bekend 1 op 23 kunt Al wel? Huh?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 Onderzoeksjournalistiek van de Vara, Human en de VPRO. Max van Wezel. Een hele middag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Straks praten we over twee dode asielzoekers die door de immigratie en naturalisatiedienst waren afgewezen. De een pleegde zelfmoord, de ander werd vermoord. En de vraag dringt zich op: worden die asielaanvragen wel goed beoordeeld door de IND? Mark Brasser houdt u op de hoogte van de damesfinale bij het Australian Open. En nu eerst de reportage. Radio 1. Argos. Minister Schippers van Volksgezondheid is ze... maakte kort geleden bekend dat ze de wetgeving... rond het medisch beroepsgeheim wil gaan versoepelen. Aanleiding is het misbruik dat zorginstellingen van het beroepsgeheim zouden maken... om fraude met persoonsgebonden budgetten te maskeren. Maar er zijn meer situaties waarin het medisch beroepsgeheim op gespannen voet lijkt te staan met de waarheidsvinding. Want waarom zou een vader, die nog, nog steeds niet het medisch dossier mogen inzien, van zijn dochter die elf jaar geleden zelfmoord pleegde terwijl ze in behandeling was in een psychiatrische instelling? Daar gaan we deze en volgende week over hebben. Waar liggen de grenzen van het medisch beroepsgeheim en moeten we die niet verleggen? Luister naar deel 1 van een tweeluik van verslaggever Erik Arends. In maart 2002 uh, heeft mijn dochter volslagen onverwacht suicide gepleegd. Ik uh, herhaal volslagen onverwacht en ik wil gewoon weten wat er gebeurd is. In de beantwoording van de vragen door de psychotherapeut valt het volgende op. Hij rept eigenlijk met geen woord over de onrust... die de confrontaties in de groepstherapie hebben teweeggebracht bij Anne Magreet. Ik vind dat we heel voorzichtig moeten zijn... met het opheffen van de privacy van patiënten. Want waar stop je dan? Als het nu nabestaanden zijn die inzagen willen... dan is het morgen misschien de zorgverzekeraar die zegt... na een suicide willen wij inzagen. Ik wil inzagen in het dossier van drie maanden voor haar dood. Dick Hollander, vader van anne margrethe Hollander... die op 17 maart 2002 zelfmoord pleegde. 34 jaar oud. Zij stond toen onder behandeling van de psychiatrische instelling Altrecht. Bijna elf jaar later zit Dick Hollander nog steeds... met allerlei vragen over de onvoorziene daad van zijn dochter. Hij wil daarom haar medisch dossier inzien... zodat hij te weten kan komen wat er tijdens de behandeling precies is gebeurd... Maar de instelling weigert dit al jaren. Reden? Het medisch beroepsgeheim staat dit niet toe. Dat medisch beroepsgeheim, dat is, dat is heel zwaar. Dat wordt heel stevig bewaakt en dat gaat met iemand mee na zijn dood. Toch is niet iedereen in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg daar even tevreden mee. Gaan we niet met z'n allen uh, wat al te spastisch om met, met privacy en individualiteit? En is dat nog wel van deze tijd? Dat is wat ik me afvraag. Voldoet het medisch beroepsgeheim zoals het nu is? Of zou de nabestaanden meer openheid van zaken moeten kunnen krijgen... over de ziekte en de behandeling van hun naasten? Bijvoorbeeld omdat die nabestaanden soms onraad ruiken. Hieruit blijkt duidelijk dat Altrecht, de directie, de psychiaters... een rechtstreeks verband lijken te leggen... tussen haar dood en de groepstherapie die daarvoor heeft plaatsgevonden. Argos over confrontaties tijdens een groepstherapie vreemde brieven van de inspectie en de ijzeren wetten van de privacy bij de dood van een dochter. Waar moet hij? Heen? Hier zo links? Uh, daar, daar is de schraaf. Nou. Het is een koude maandagochtend in Utrecht. We lopen met de 75-jarige Dick Hollander over de besneeuwde begraafplaats waar zijn dochter Anne Margreet ligt. Hier. Ah oh ja. staat u voor het schrift. Ja. Een uh, donkere steen. Anna Hollander. 6 maart 1968, 17 maart 2002. U ziet een foto. Ja. De foto is uh, zeg maar een maand of acht voor haar dood genomen door een vriendin. Oké, okay. ik zie een vrouw bellen aan de telefoon, ja. lachend. Ja. Ja, vrolijk gezicht, hè? Grote ja. ogen donkere wenkbrauwen, ja. mooie witte tanden. Die lach ja, die is zo herkenbaar uh, bij haar. Maar het is nu buitengewoon tragisch... dat dit een foto is van acht maanden voor haar dood. Uh, als je zou zeggen, ja, dat is tien jaar uh, daarvoor geweest. Maar hier willen we, hebben we ook mee duidelijk willen maken... Van, ja, uh, hoe vitaal ze ook was. Toch pleegden ze suicide. Kan dat voor u als een verrassing? Meer dan een verrassing. Hier hadden we... Had ik totaal geen rekening mee gehouden? Nee, totaal niet. En uh, als ik die angst had gehad, dan had ik natuurlijk ook de betreffende psychiaters gebeld om te zeggen: Hé, hey, uh, uh, ik wil wel uh, betrokken worden als er enige uh, kans is, want dan hou ik meer toezicht. Een opgewekt type, zonder al te veel zorgen. Zo omschrijft Dick Hollander zijn dochter. Ze studeert in de jaren negentig een jaar journalistiek in Utrecht. Voordat ze, na een korte periode als student geschiedenis... op de kunstacademie belandt. Vol energie stort ze zich op de dingen. Toch heeft ze ook eigenschappen waarmee, achteraf gezien... haar latere mentale problemen misschien enigszins te begrijpen zijn. Dat vertelt haar zus Barbara. Ik zal niet met zekerheid kunnen zeggen dat er iets aan de hand was. Maar ik vind wel dat... Als ik er zo naar terugkijk, dat ik denk: oh ja, ze was misschien toch wel gewoon veel kwetsbaarder. Psychisch veel kwetsbaarder dan ze leek. We hadden wel eh, gesprekken. Ze kon dan onzeker zijn, maar ze kon ook onzeker zijn over eh, vriendschappen. Is iemand wel oké? Okay, niet oké? Okay, zo daar. Ze kon dan eh, bij mij enorm altijd weer de toets leggen. Wat, wat vind jij? Wat denk jij? Is dit normaal dat iemand zo tegen mij doet? Of is, dus, ze was daar, zou ik bijna zeggen, onderzoekend in. Of, nou ja, en daarmee uh, uh, negatief gezegd wantrouwig. Kun je haar dan geruststellen? Nou, ik denk gedeeltelijk maar. Ik denk dat het hield dat we uh, dat er veel over hadden. Maar uiteindelijk kun je iemand die uh, waanideeën heeft niet geruststellen. In de jaren negentig wordt Anne-Magreet drie keer opgenomen in Altrecht, een psychiatrische instelling in Utrecht. Ze heeft last van psychose, luidt de diagnose. Dat is wel vrij heftig. Dan zat ze op het dak. Dus dan was ze bang dat, ze, dat mensen haar iets aan wilden doen. Je zou kunnen zeggen ze ontsporen. Dick Hollander merkte de verandering voor het eerst toen zijn dochter bij hem op bezoek was vertelt hij als we de Utrechtse begraafplaats hebben verlaten... en bij hem thuis in het Gelderse dorp Heurwenen verder praten. Ze zag er al slechter uit de laatste tijd. En opeens barst ze in uh, huilen uit. en uh, nou, Toen vertelde ze hoe beroerd ze zich voelde... dat ze vijf etmalen niet had uh, geslapen. En toen ben ik ontzettend geschrokken. Ik zei, maar vijf etmalen niet slapen. Ik zei, maar ja, daar gaat iedereen aan kapot. Ik zei, nou, je moet als, als de donder toch even contact met je huisarts opnemen. En nou, de, de volgende ochtend uh, is ze opgenomen in uh, de Juttenhof. De Jutterhof is? Dat, is de, dat was de, de toenmalige op van, van wat tegenwoordig Altrecht heet. En toen werden wij bijeengeroepen als gezin om een gezinsgesprek te hebben. En daar ging dan het een en ander uitgelegd worden over wat er aan de hand was... Toen is ons verteld dat ze negen maanden. een behandeling zou krijgen van negen maanden intern. En ik weet zelf nog dat de eerste keer dat ik haar daar zag. toen dit gebeurd was. zij zo onder de medicijnen was. Het was een hele bizarre gewaarwording. Ja, dat was een, ze kon wel wat zeggen, maar ze, kon, ze werd in de nevel gehouden. Dus er was geen emotie. En. Uh, een aantal jaren blijven de klachten van anne margreet weg. Maar op 11 september 2001 gaat het toch weer mis. Die datum vergeet je natuurlijk nooit meer, 2001. Want wat gebeurde er die dag? Nou ja. ja. Toen zei ze: ik breng me naar de Juthof in Utrecht, dat heb ik gedaan. Ik zei: Mag ik je vanavond komen ophalen? Ja, zei ze dat het mag. Ik zei: Denk je dat je mee kan naar huis te zetten? Ik zal er echt over nadenken. Eh. Uh, nou, om vijf uur kwam ik weer of half vijf bij de Jutthof. En ze kwam op me toe. En toen zei ze, dik, ik blijf. Nou... Dat... Sorry. Dat is een van de moeilijkste momenten uh, in mijn leven geweest. En ik weet daarom, daarom zo moeilijk, omdat ze het met mij te doen had. Ze vond het zo vreselijk dat ze me zo weg moest sturen. He, zo keek ze, ze, maak je geen zorgen, het komt allemaal goed. Helaas, dat gebeurt niet. Op 17 maart 2002, enkele maanden na haar laatste opname, maakte anne margreet een eind aan haar leven. Ja, nou ja, dan staat er weer Je kan het niet bevatten. En, uh, ja. Had u het zien aankomen? Nee, totaal niet. Nee, uiteraard niet. Nee, we hadden het er ook over gepraat. Totaal niet. Totaal niet. Na, naïef misschien, maar nee, dat had ik niet verwacht. Ik wist wel dat ze uh, uh, zwarte dagen had. En... Uh, toen sinds januari depressief was. En dat was ze voor het eerst. Dat had ze niet eerder gehad na een psychose. En daar vertelden ze... wel, daar hadden we het ook wel over. Als ik dan met haar langs ging, dan vertelde ze wel... Uh, dat een depressie wel echt heel zwart is... en dat je je niet uit bed weet te slepen. En um, nou, dat je echt geen zin hebt in de dag... En ze had ook wel verteld dat ze dan wel dacht en eh, dat ze niet meer verder wilde. En ja, daar hadden we het over. Maar ik had dus misschien met name ook wel omdat ze het kon vertellen, had ik niet gedacht dat ze het zou doen. Zo. Uh, ik heb haar twee, misschien zelfs drie keer uh, wel eens gevraagd. Ik zeg goh, uh, allemaal goed. Ik kan me voorstellen als je je echt uitzichtloos voelt, dat je terwijl ze eens aan denkt om er een eind aan te maken. En uh, toen heb ik gevraagd, toen zei ik, goh, zou je met volgend plezier willen doen? Als je daar echt serieus over nadenkt, wil je mij dat dan zeggen. En ik beloof je bij deze, ik zal je nooit tegenhouden, maar ik wil het wel weten vooraf. En in mijn herinnering heeft ze dat plechtig beloofd. En dat dit gebeurd is, dat maakt het daarom ook zo ontzettend pijnlijk. Na de dood van anne Magreet volgen er gesprekken met de familie. Echte vragen komen er dan bij Hollander nog niet op. Dat gebeurt wel drie jaar later. Hollander begint vermoedens te krijgen. Hij krijgt, na eigen zeggen met moeite, een gesprek met de psychiater, Wim Kramer. Ik wil de waarheid weten. Ik wilde weten wat er was voorgevallen. Welke medicatie uh, gebruikte ze? Hoe werd die medicatie uh, gecontroleerd? Uh, op welke wijze is hij in haar depressie begeleid? Dat zijn bijvoorbeeld op de hele uh, expliciete vragen. En uh, voor mij was het natuurlijk heel essentieel... dat Anne Margreet, zeg maar acht jaar als ze alles een psychose had... dat ze nooit depressief was geweest. En nu, begin januari, was ze depressief geworden... Dus ik, ik, ik had de vraag om te zeggen hoe, hoe kan het en gelet op onze afspraken, gelet op onze contacten, gelet op haar hele gedrag. Uh, hoe kan dat dan zo plotseling uh, plaatsvinden? Ik wil gewoon antwoorden. Hollander wil onder meer antwoord op een vraag die wordt opgeworpen door een opmerkelijke brief die hij kreeg van een medepatiënten. Lieve Anne-Margreet, ik mis je ontzettend. Had je ons maar kunnen bereiken met je eenzame strijd. Letterlijk zei je me... Ik ben levenslang arbeidsongeschikt. Toch begon je nog met je vrijwilligerswerk. Echter, na het gesprek van Rini Kerver, je psychotherapeut, afgelopen donderdag... dat had vreselijk veel impact op jou, was je anders, stiller, in jezelf gekeerd. Vooral dat laatste regeltje wekt argwaan bij Hollande. Dat gesprek met de psychotherapeut was immers drie dagen voor haar dood... tijdens een groepstherapie. Wat is daar precies gezegd dat zijn dochter zo van streek maakte? Maar echte antwoorden krijgt Hollander, naar eigen zeggen, niet in het gesprek met de psychiater van Altrecht. Uiteindelijk, toen die uh, dokter hem me met uh, moeite heeft toegelaten, uh, nou, toen, kwam die, toen dan bleek hij een enorm dik zo'n oud uh, kasboek, hè, zo mm -hmm. van uh, zo ongeveer duizend pagina's, ik weet het niet, uh, te hebben. En, uh, en ik herinner me nog uh, dat ik dan vragen stelde... dat hij dan zo zijn hand erop legde... oh, oh, nee, dat is privacy. Nee, daar mag ik niks over zeggen. Uh, in ieder geval, daar werd wel bevestigd. Of bevestigd, dat wist ik nog niet... dat er iets was voorgevallen tijdens die groepstherapie. En dat hij toen ook zei van... ja, ik heb, uh, of die, die man werkt er... of die psycholoog werkt er inmiddels niet meer. Die die groepstherapie leidde? Ja, die die groepstherapie leidde. Dat had hij overigens helemaal niet tegen me hoeven te zeggen... op de een of andere manier zij hij uit zichzelf? Ja, hij zei dat uit zichzelf. Martin Roeten, psychiater en genezendirecteur van Altrecht. Wat vindt u van de, de opstelling van Altrecht in, uh, in deze zaak... als het gaat om het beantwoorden van de vragen die meneer Hollande heeft? Nou, ik ben er eigenlijk erg tevreden over. We hebben geprobeerd heel zorgvuldig een verstandig midden te vinden... tussen de ene kant het uh, hele grote goed... Wat niet alleen voor uh, de overleden patiënten... maar ook voor uh, alle kwetsbare mensen... die zich toevertrouwen aan de zorg van de hulpverlening uh, van belang is... dat hun uh, geheimhouding wordt gegarandeerd. Mm -hmm. Dat is de ene kant. En aan de andere kant vinden we het belangrijk... om zo transparant en openhartig mogelijk te zijn... Uh, uh, aan derden, uh, familieleden naast de partners en uh, ouders... Uh, over datgene wat we in de behandeling hebben gedaan. En u, u zegt, wij hebben de vragen van de heer Hollander adequaat beantwoord? We hebben telkens geprobeerd de vraag die wij redelijkerwijs mochten beantwoorden... gezien het he, ook tegelijkertijd, he, die geheimhoudingsplicht... hebben we zo optimaal mogelijk geprobeerd te beantwoorden. In 2010 pakt Hollander de zaak toch weer op. Ik ben langzamerhand ontzettend boos geworden. Ontzettend boos. Want? Uh, om te beginnen heb ik... Uh, zeg maar in het jaar 2010, ja, is dat geweest... heb ik in mei uh, een brief geschreven aan de directie van de instelling... om uh, opening van zaken. Dat wil zeggen inzage in een dossier. Het heeft wel geteld 117 dagen geduurd voordat ik antwoord kreeg en ik heb nog twee briefjes daartussen door moeten sturen met het verzoek om antwoord. Toen kreeg ik een eenregelingsbriefje dat ik met een zekere dokter contact moest opnemen. Nou, dat is uiteindelijk gelukt en ja, toen zijn de stoppen bij mij echt doorgeslagen. Ah, ze weigerden inzage in het dossier en vervolgens nam ze mij kwalijk dat ik die zaak aan de orde had gesteld. En toen dacht ik, GVD, met excuus, wie is hier het slachtoffer? Ga jij je als slachtoffer gedragen? En zij verweet naar mij toe dat die directie haar met die zaak had opgezadeld. En toen heb ik gedacht, en nou is het verdomme afgelopen. Voor Hollander is de maat vol. Hij eist inzage in het dossier. Op 24 februari 2011 schrijft hij daartoe een officieel verzoek aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid. De inspectie heeft een eigen dossier over deze zaak, gebaseerd op een eigen onderzoek naar de dood van Anne Margreet. Maar ook dat dossier blijft gesloten. De minister van Volksgezondheid stelt dat de vertrouwensrelatie... tussen patiënten en behandelaars niet meer kan worden gegarandeerd... als dossiers in dit soort gevallen openbaar worden. Dat schrijft de minister aan Dick Hollander op 16 mei 2011. Om deze reden moet worden gevreesd... dat personen in voorkomend geval niet langer hulp zoeken. Dick Hollander gaat in beroep tegen het besluit. Eerst bij de minister, later bij de bestuursrechter. Maar opnieuw... Zonder succes. Toch is daarmee de kous niet af. Hollander krijgt weliswaar geen inzage in het medisch dossier van zijn dochter. Maar zijn procedure tegen het ministerie van Volksgezondheid... heeft hem wel een paar opmerkelijke brieven opgeleverd. Het zijn brieven die de inspectie na de suicide van anne Magreet aan Altrecht stuurde. Utrecht, 19 juni 2002. Geachte heer Kramer. Uw rapportage met betrekking tot de suïcide van Anne-Margreet Hollander... geboren 6 maart 1968... is door de inspectie in goede orde ontvangen. Waarvoor mijn dank. Om een goed oordeel te kunnen vormen... ontvang ik graag aanvullende informatie... over het doel, de aard en de indicatie voor deelname aan... en de werkwijze van de groepstherapie... waar Anne-Margreet Hollander aan deelnam. Met vriendelijke groet... Dr. Anders Geven inspecteur voor de Gezondheidszorg. Hollander leest in die brief dat de inspectie meer wil weten over de groepstherapie waar zijn dochter drie dagen voor haar dood aan meedeed. Dat is dezelfde groepstherapie, waarover een medepatiënt had geschreven dat die vreselijk veel impact had op Annemagreet. Maar het gaat verder. Uit latere brieven blijkt dat de inspectie ontevreden is... over de aanvullende informatie die Altrecht, na lang aandringen, heeft toegestuurd. In de beantwoording van de vragen door M. Kerver, psychotherapeut... valt het volgende op. Hij rept eigenlijk met geen woord over het feit... waar juist in de eerste rapportage uitvoerig bij was stilgestaan. Namelijk de reactie van onrust... die de confrontaties in de groepstherapie teweeg hebben gebracht bij Anne Margreet... Er zou zelfs een gesprek over de groepstherapie plaatsvinden de andere dag. Is het nu een groep waar patiënten de gelegenheid krijgen om te praten... over de impact die het lijden aan een psychiatrische aandoening heeft op hun dagelijks functioneren? Of is het een plaats waar confrontaties en duidingen niet worden geschuwd... en patiënten wellicht toch minder veiligheid ervaren... dan in het verslag van de psychotherapeut wordt weergegeven? Er waren confrontaties in die groep. Zo concludeert de inspecteur op basis van de eerste rapportage... die Altrecht hem heeft toegestuurd. En die confrontaties veroorzaakten bij Anne-Margreet onrust. Volgens de inspectie. Drie dagen later pleegde ze zelfmoord. Hieruit blijkt duidelijk uit de brief... en zeker de, de langdurigheid van de correspondentie... dat er zich dingen hebben voorgedaan... Uh, die, uh, nou ja, uh, voor de inspectie, het moeite waard waren om toch eens nader te ondervragen. De zaak is niet snel afgesloten. Mm -hmm. En in de tweede plaats uh, blijkt dus dat Altrecht, de directie, de psychiaters. een rechtstreeks verband lijken te leggen. Hè, lijken te leggen mm -hmm. tussen haar dood en de groepstherapie die daarvoor heeft plaatsgevonden. Ik was in het begin heel merkwaardig, mag dat zijn, maar ik had het gevoel. hè. Gelukkig, uh, daar wordt hier wat uh, gezegd, wat ik vermoedde. Namelijk dat er fouten zijn gemaakt. Het kan zijn dat dat gesprek uit de hand gelopen is. In ieder geval uit de brief van haar medepatiënten... Uh, ja, daar komt het beeld in het voorschijn... dat Anne Margreet buitengewoon onverwacht onheus is uh, bejegend. Terug naar de brief van de inspectie. Want er kleeft nog een curieus aspect aan. De brief waarin de inspecteur kritische vragen heeft... over de confrontaties in de groepstherapie... eindigt met deze alinea. In een volgend contact met u... kom ik nog eens graag op deze onduidelijkheid terug. Verder wil ik deze zaak afsluiten... omdat een oorzakelijke relatie tussen een en ander... niet makkelijk aannemelijk te maken zal zijn. Barbara Hollander, de zus van anne -Margreet. Nou, als ik zo'n zin lees... dan denk ik... Er zijn vragen, er blijven vragen. Dat is wat, wat deze uh, inspecteur enerzijds heel duidelijk aangeeft... en dat hij daarop terug wil komen. Maar tegelijkertijd zegt hij ook... ik wil deze zaak uh, verder maar afsluiten... omdat het niet makkelijk aannemelijk te maken zal zijn. Um, op zo'n moment denk ik, nee, vast niet. Maar um, dat mag nooit een reden zijn om niet te onderzoeken. Ja. Ja, daar word ik wel verdrietig van als ik dat lees. Ja. We hebben de inspectie gevraagd waarom de zaak gesloten is... zonder het antwoord van Altrecht af te wachten. De inspectie laat ons per mail weten... De inspectie ontving van Altrecht in reactie op de door haar gestelde vragen... een beschrijving van de aard en het doel van de groepstherapie. De reden waarom betrokkenen daarvoor werd aangemeld, het moment dat zij met de groepstherapie startten en de wijze waarop deze therapie verliep, inclusief de rol van betrokkenen daarin. Deze reactie gaf duidelijke antwoorden op de vragen zoals gesteld door de inspectie. Altrecht heeft dus gewoon antwoord gegeven, stelt de inspectie. Alleen in een later stadium en mondeling. Achteraf bezien zou het afwachten van de mondelinge reactie van Altrecht op de door de inspectie in de afsluitbrief geformuleerde vraag beter zijn geweest alvorens het dossier af te sluiten. De verkregen mondelinge informatie was voor de inspectie echter geen aanleiding om tot een ander oordeel te komen. Dat klinkt plausibel. Totdat we nog eens de reactie lezen die Dick Hollander in 2011 kreeg van het ministerie van Volksgezondheid na zijn verzoek om het dossier van zijn dochter in te zien. Het ministerie geeft daarin namelijk puntsgewijs aan... welke stukken zij over de casus van Anne-Margreet Hollander in het bezit heeft. Het gaat om brieven, verslagen en de eerder genoemde suiciderapportage. Maar niet dat wijst op een verslag van de aanvullende mondelingen informatie waarover de inspectie tegenover ons rept. Sterker nog, ook Altrecht zelf laat weten... dat het dossier van Anne-Margreet hierover geen informatie bevat... We vragen de inspectie daarom van wie ze deze cruciale... aanvullende informatie destijds heeft ontvangen. Gisteren kwam de inspectie met het volgende antwoord. Nadere informatie kan de inspectie voor de gezondheidszorg... helaas niet geven. We zoeken contact met de psychiater van Altrecht... met wie de inspectie in 2002 correspondeerde... over de casus van Anne Margreet. Psychiater Wim Kramer. Hij was ook degene met wie Dick Hollander in 2005 sprak over de zaak. Tegen ons zegt Kramer zich weinig van de zaak te kunnen herinneren. Ik was niet inhoudelijk bij die groepstherapie betrokken, zegt hij. Evenmin wil hij zich voor ons nog eens in de kwestie verdiepen, want... dat raakt wellicht aan de wet op de privacy. We bellen ook met de psychotherapeut die verantwoordelijk is voor de groepstherapie waarin sprake was van de confrontaties, Rini Kerver. Die zegt totaal verbijsterd te zijn... over de briefwisseling tussen Altrecht en de inspectie. Hij heeft die, naar eigen zeggen, nooit gezien. De inspectie schrijft in haar brieven... dat de informatie over het verloop van de groepstherapie... afkomstig is van Kerver. Kerver wil niet met zijn stem op de radio. En daarom spelen we een deel van het telefoongesprek na. Dit is de eerste keer dat ik dit hoor. Ik ben helemaal niet op de hoogte van die vragen van de inspectie. Kerver kan zich niets herinneren over confrontaties of onrust... in de bewuste groepstherapie-sessie. Ik herinner me eerlijk gezegd geen enkele confrontatie, moet ik u zeggen. Is deze zaak ook niet intern besproken onder behandelaars? Hebben jullie het nooit over deze groepstherapie gehad? Nee, niet. Nooit ter sprake gekomen wat hier in deze brieven staat? Confrontaties, reacties van onrust... Nee, nee, dat was sowieso niet in vraag. Er is nooit iets onprofessioneels gebeurd... waarvoor aparte vergaderingen zijn belegd. En u bent er ook nooit informeel een keer op aangesproken? Nee, niet. Dan had ik dat wel geweten. Dit zijn zulke immense gebeurtenissen. Deze suicide kwam voor ieder van ons als een complete verrassing. En als er zo'n behandeling naar iets gebeurt... waarvan je het gevoel hebt dat je iets gedaan hebt wat helemaal niet kon... of waar je hebt misgekleund, dan weet je dat dan spreken de mensen erop aan en dan weet je dat twintig jaar later nog. Nou, dat heb ik allemaal niet. En hoe ervaart u dit dan als ik dit allemaal zo voorlees? Met totale verbijstering en ongeloof en onwetendheid. Kerver deed die groepstherapie altijd samen met Kramer, zegt hij. Wij deden met z'n tweeën die groepstherapieën. Dus we kunnen uitsluiten dat er groepstherapieën zijn geweest... waar u alleen heeft gezeten? Volgens mij wel, ja. Kramer zegt, ik ben er nooit inhoudelijk bij betrokken geweest. Nou, dat lijkt me echt heel onwaarschijnlijk. Ik heb daar nooit op eigen houtje geopereerd. Altijd in samenwerking of onder supervisie van. Kon u eigenlijk goed met elkaar opschieten? De heer Kramer en ik? Ja. Is dat relevant? Nou, wellicht. Dat probeer ik af te tasten. Nou ja, daar kan ik wel van alles over vertellen. Maar is dat nou relevant voor dit? Oké, okay, mag ik daaruit concluderen dat uw onderlinge relatie niet al te beste was? Ja, nou ja. Ik kan er wel heel persoonlijk over mijn relatie met de heer Kramer. en hoe wij met z'n tweeën die groepstherapie hebben gedaan. Uh, maar, maar dat. Is het, denkt u, van belang om te weten. hoe uw relatie met Kramer destijds was. om meer of, of om beter inzicht te krijgen in deze kwestie? Zou dat kunnen? Ja, dat zou kunnen. Maar dan wordt het wel een heel vervelend verhaal. Dit roept alleen maar meer vragen op. Wat speelde er precies tussen psychotherapeut Kerver en psychiater Kramer? Waarom weet Kerver niet van de correspondentie tussen Altrecht en de inspectie over de confrontaties? Hoe kan het dat hij zichzelf niets herinnert van confrontaties? En waarom zegt Kramer dat hij niet inhoudelijk... bij de groepstherapie betrokken was... terwijl Kerver meent dat dat wel zo is? We sturen een lange lijst met vragen naar Altrecht... en krijgen een uitnodiging voor een interview met Martin Route, de geneesheerdirecteur van de instelling. Maar route kan, naar eigen zeggen, niet ingaan... op wat er afgelopen jaren al dan niet is besproken... tussen de behandelaren van Altrecht en meneer Hollander. Hij heeft slechts één... Heldere boodschap. Ik denk het belangrijkste is dat wij weten als Altrecht... dat de houding niet is om eigen mogelijke beperkingen... of uh, dingen die niet goed zijn gegaan, te verdoezelen. Vandaar ook het aanbod aan Meneer Hollander... daar zo open mogelijk over te zijn als het beroepsgeheim ons toestaat. Altrecht heeft niets te verbergen. Dat is de boodschap van Routen. Ze bieden Hollander opnieuw een gesprek aan. Maar Hollander ziet dat niet zitten. Ik moet er niet aan denken. Uh, ik moet er niet aan denken deze mensen nog een keer te zien. Uh, want het is allemaal mosterd na de maaltijd. Het is allemaal als het kalf verdronken is, uh, dempt men de put. Maar wilt u dan geen antwoorden op de vragen die u heeft? Die krijgt u nu niet als u niet met ze om de tafel gaat zitten. Nee, maar ik krijg geen antwoorden. Dat weet ik nu al. Nee. Gewoon op basis van mijn ervaringen nu. Uh, u uh, ze van niet de, meer. Ik geloof ze niet meer. Nee, ik geloof ze niet meer. Absoluut niet. Nee. En wat, wat zou u nog tevreden kunnen stellen? Inzage in het dossier? Ja. Ja. Maar het, het absolute doel is natuurlijk toch dat aan dit soort uh, geheimhoudingspraktijk een einde gemaakt wordt. En dat de wetgeving zodanig veranderd wordt uh, dat dit, uh, uh, nou ja, dit zoveel mogelijk wordt voorkomen. Hoe de psychiatrische instelling aantrekt jarenlang het deksel op de pot wist te houden. U hoorde een reportage van Erik Arends en Kees van den Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. Dick Hollander is inmiddels tegen de hele gang van zaken in beroep gegaan... bij de Raad van State. Het is nog niet duidelijk wanneer de Raad uitspraak in zijn zaak gaat doen. Volgende week hoort u deel 2 van dit tweeluik over het medisch beroepsgeheim. En daarin geven deskundigen als hoogleraar Marcus Huibers... en Marleen Bart, de voorzitter van GGZ Nederland... hun visie op de grenzen van dat beroepsgeheim. Wie zou trouwens de damesfinale in Melbourne gewonnen hebben? Wit-Rusland of China? Mark Brassers? Het is Wit-Rusland geworden. Victoria Azarenka heeft de derde set met 6-3 gewonnen van Nali. En dus prolongeert Victoria Azarenka niet alleen haar titel. Ze blijft door deze toernooiwinst ook de nummer 1 van de wereldwedstrijd. Een paar keer onderbroken, onderbroken blessurebehandelingen van Nali. Enkel blessuren. We hebben nog vuurwerk gezien vanwege Australia Day. Waardoor de wedstrijd nou zo'n kwartiertje stil lag. Het heeft daardoor vrij lang geduurd. Meer dan 2,5 uur. Maar een mooie winnares, een verdiende winnares toch ook wel veel. Victoria Azarenka prolongeert haar titel tijdens de Australian Open. En dan... Argos. Radio Oño. De zelfmoord van de door de immigratie- en naturalisatiedienst... afgewezen Russische asielzoeker Alexander Dolmatov nu. Koningin Beatrix noemde het een grote tragedie... en vicepremier Ascher zei dat ook het kabinet... geschokt is door de gang van zaken. Collega Huub Jasper sprak gisteren met de advocaat van de Rus... Mark Wijngaarden, u bent de advocaat van Alexander Dolmatov, de Russische asielzoeker... die vorige week donderdag in het detentiecentrum bij Rotterdam Airport een einde aan zijn leven maakte. Volgens de IND had uw cliënt bij terugkeer naar Rusland niet meer te vrezen dan een boete van 12,50 euro. Ja, 500 roebel ongeveer. Plus het feit dat hij nog niet officieel werd vervolgd in Rusland was de reden om zijn asielverzoek af te wijzen. Terecht? Nee, dat vind ik niet. 12,50 euro, dat is geen reden om asiel in Nederland te krijgen. Nee, dat is ook niet uh, de sanctie die uh, Alexander Dolmatov redelijkerwijs kon verwachten. De reden dat hij is gevlucht ligt eigenlijk vooral in een de demonstratie op 6 mei 2012... bij het Bolopnaya-plein, een massale demonstratie. En de reactie van de overheid uh, in Rusland op die demonstratie... die kenmerkt ook de omslag die er in Rusland is geweest... ten aanzien van uh, het optreden tegen de oppositie... voor deelname aan die speciale demonstratie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 dat hij in een, een uitzetcentrum zat en in vreemdelingenbewaring zat... terwijl hij helemaal niet uitgezet mocht worden. Wat denkt u? Waarom is dat gebeurd? Er zijn oh. gewoon fouten gemaakt, denk ik. Wist men bijvoorbeeld dat de procedure nog liep? Dat had men in ieder geval op maandag uh, moeten weten. Want uh, vrijdag ben ik in uh, beroep gegaan tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag. Daarmee wordt de afwijzing opgeschort, mm -hmm. totdat de rechtbank heeft beslist. En uh, maandag is dat door de rechtbank uh, rondgecommuniceerd... En, en, en wanneer is hij overgeplaatst naar het detentiecentrum? Woensdagmiddag, eind, dus, uh, het begin van de avond. Dus meer dan een dag later? Twee dagen later. Nu wordt er ook volop gespeculeerd over bedreigingen door de FSB... Hè, de Russische Geheime Dienst, de opvolger van de KGB. Ja. Waren die bedreigingen er? Ik vermoed van wel. Heeft u daar signalen van ontvangen? Ja. Ik heb maar september uitgebreid gesproken... Toen uh, was hij nog zeer gedetailleerd over al zijn aanvaringen en contacten met, uh, met veiligheidsdiensten. En noemde die mensen bij naam en bij toenaam. Russische veiligheidsdiensten. Een Russische veiligheidsdiensten. En dat gebeurde allemaal in Rusland. Op 15 november sprak ik hem op mijn uh, kantoor om het uh, voornemen om zijn asielaanvraag af te wijzen te bespreken. En toen was hij als een blad aan de boom omgedraaid. Hij wilde niet meer over Russische veiligheidsdiensten spreken en helemaal geen namen noemen. Hij vertelde dat dat uh, door aanscherping van de wetgeving in Rusland... Uh, een bijzonder ernstig misdrijf was. En dat hij daar absoluut niets meer over wilde uh, vertellen. En ik heb hem ook gevraagd van... Goh, wat is er gebeurd? Ben je soms benaderd? Is je moeder benaderd? Word je moeder bedreigd? Want ik krijg hieruit de indruk dat je onder druk wordt gezet. En uh, hij zei... Nee, dat is niet zo. Maar uh, uh, gooi het maar op voortschrijdend inzicht. Letterlijk mm. zo. Gooi het maar op voortschrijdend inzicht. Vertel ze dat maar. Uw cliënt zat bij een Russische oppositiebeweging. Hij had gewerkt bij een raketfabriek in Rusland, militaire, militaire productie. De Russische geheime dienst zat mogelijk achter hem aan. Ik vermoed dat de Nederlandse geheime dienst, de AIVD... grote belangstelling voor hem gehad moet hebben. Nou, ik verwacht wel in het begin al dat de AIVD contact met hem op zou nemen. Ik heb hem daar ook op voorbereid en gezegd... als dat gebeurt, laat me dat meteen weten, neem gelijk contact met mij op... Want de AIVD die doet uh, nog wel eens toezeggingen die ze niet waarmaken. Maar daar heb ik nooit signalen van gekregen. Kunnen we er nu nog achterkomen of de AIVD zich met deze zaak bemoeid heeft? Er is een speciale commissie die uh, vragen en klachten over de AIVD uh, kan onderzoeken. En ik ben uh, namens de moeder van Alexander Dolmatov uh, voornemens om de commissie uh, de vraag voor te leggen. Of Alexander door de AIVD benaderd is en zo ja, op wat voor manier en wat voor mededelingen of zelfs toezeggingen misschien uh, daarbij zijn gedaan. Ja, en die speciale commissie waar meester Wijngaard het over heeft... is de CTIVD, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. De IVD heeft ons laten weten nooit in het openbaar te zeggen... met welke personen ze al dan niet contact hebben. Dus ook niet met de heer Dolmatov. Sharon Gesthuis is Tweede Kamerlid van de SP. Goedemiddag. Uh, een paar weken geleden reconstrueerde Argos het vluchtverhaal van een andere afgewezen asielzoeker... waarmee het verkeerd afliep, uh, liep, namelijk de Serviër Sivko Kosanovic. Vermoord in zijn land nadat hij was teruggestuurd. Nu is er de zaak Dolmatov weer. Wat is er toch mis met de beoordeling van asielaanvragen door de IND? Ja, het begint er inderdaad wel steeds meer op te lijken dat er zaken misgaan. Uh, bij de zaak Hozanovic is het inmiddels zo dat uh, Fred Teven, die in eerste instantie niets wilde weten van een onderzoek, nu heeft toegezegd dat er voortaan met familieleden van getuigen van bijvoorbeeld een tribunaal, hè, dat uh, uh, die meer bescherming krijgen, dus dat, er, uh, dat hun verhaal wordt gecheckt bij het tribunaal zelf. Uh, ja, je, je zou kunnen zeggen dat men inmiddels toch wat geleerd zou moeten hebben. En uh, daarom ook het, met wat meer zorg naar hele uh, pret. Dat mensen dus ook door met ons was uh, zou kijken. Maar helaas is dat nog niet het geval. Op zich is dat uh, goed nieuws, lijkt me. Als Fred Teve in elk geval minder afhoudend is nu tegenover de Tweede Kamer... ...dan nog maar een paar weken geleden in die zaak van Sivko Kosanovic... Uh, ja, ...waarom vindt hij nu iets anders dan een paar weken geleden nog? Ja, dat dat weet ik nog niet. Ik heb afgelopen uh, week nog in de commissie... veiligheid en justitie nog uh, gevraagd of we niet eens kunnen uh, rappelleren. Hè. Dus nog een keertje vragen of er informatie onze kant op zou komen. We zouden namelijk als Kamer in de maand januari geïnformeerd worden over... De gang van zaken rond Kozanovic. Dat is nog niet gebeurd. Maar goed, uh, wellicht heeft de staatssecretaris zich inmiddels zelf zo zodanig in het dossier verdiept. dat hij zelf ook wel ziet dat er wat steken uh, hier en daar. Uh, dat men steken heeft laten vallen. En heeft hij daarom deze conclusie getrokken. Maar ik kan daar alleen maar over speculeren. Ik zal eerst geïnformeerd moeten worden. Ik heb er. Voor, voor, voor zover ik er nu in, uh, als ik kijk, nu kijk naar de commissie... is er nog steeds een meerderheid die daar ook op zal staan. Dus ik ga ervan uit dat we dat over een aantal weken... Toch, uh, dat we daar meer over zullen weten. De advocaat van uh, Dolmatov uh, wil nu naar de CTIVD... de Commissie van Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten. Kan, kan de Kamer nog wat voor meester Wijnkegaarde doen? Uh, in deze zaak niet, maar ik bedoel niet in, uh, in, in zijn klacht, in zijn uh, gang naar de commissie. Maar wat we wel kunnen doen is ook bij de zaak Dolmatov vragen aan de staatssecretaris onderzoekers en de kamer. Ja, dat is in zekere zin inmiddels ook uh, toegezegd. Uh, Fred Tees heeft dat zelf in het openbaar al uh, aangekondigd. We zullen even geduld moeten hebben, maar uh, ja, u mag ervan uitgaan dat we niet zullen rusten voordat we ook hiervan meer, meer informatie op tafel hebben. Er zitten nogal wat mensen, Fred Teve op de huid... sinds hij deze post erbij heeft gedaan, asiel en immigratie. Verschillende hoogleraren, Alex Breininkmeijer, de nationale ombudsman. Uh, u, u blijft hem ook op de voet zitten? Ja, nou ja, er zijn ook nogal wat dossiers hier natuurlijk. Afgelopen week bracht trouw het nieuws. Uh, over de iso isoleercellen in detentie. Ja, in detentie. En de, de mensen hier vlak bij mijn huis zitten in een, uh, in een kerk in Den Haag, omdat ze geen dak boven hoofd hebben. Hè? De uitgeprocedeerde Iraqi. Ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, uh, verschrikkelijk uh, schijnende dossiers op dit terrein. Dus ik ben nog niet van plan om de staatssecretaris uh, daarmee daarover met rust te laten. Zeker niet, omdat hij na aanleiding van het gebruik van de isoleercellen het wel nodig vond om een grote broek aan te trekken en te zeggen dat hij eigenlijk wel tevreden was over die cijfers. Iets wat ik me gewoon niet kan. Ik dank u wel, mevrouw Gestenhuis. Graag gedaan. Van de SP in de Tweede Kamer. Volgende week dus het tweede deel over ons tweede, van ons tweeluik over het grenzen van het medisch beroepsgeheim. Straks komt de Tros met achter elkaar Tros in bedrijf en de Tros Auto Show. Argos is er volgende week dus weer na het nieuws van 12 uur en ik wens u een goed weekend. Zometeen nog steeds winterkou. Nog steeds warm op Radio 1. Fijn dat u er bent. De Tros Autoshow. Ik vind het een mooi stukje auditionistiek, ik ben blij. Voetbalcommentator en autogek Jack van Gelder is in de studio bij Carlo en Bas. Hij zit erin! Het is daar. Hij zit erin! En er is gereden met de nieuwe Golf, type 7 alweer. Golf 7? Ik heb nog een leuke vierkante Golf eentje herinneren. Lekker luisteren naar de Tros Autoshow. En dan weet ik dat jouw autohart gaat geweldig. Kloppen? Ja. Zo meteen van 2 tot 3 op Radio 1.